Variaria voor zaterdag 2 februari 2008. De intocht van prins Nilles de Derde. Variaria. Variaria. Variaria. Variaria. Wat gaat er nou precies gebeuren? Nou, wat er precies gaat gebeuren is uh, onze nogheid, uh, Prins Nilles de Derde. Die, uh, die wordt uh, opgehaald. Dus die komt dadelijk met de blauwe schuit hier op het station aan. Wordt welkom gegeten door de stationchef. Daarna door de grootste Boer en dan gaat hij in zich gereiken naar de Grote markt om daar de sleutel in ontvangst te nemen. Uh, wat ga je nou eigenlijk doen met al die muziekinstrumenten? Speulen hè? Ja. Dat wordt zeker wel uh, hard en uh, luid. Ja, we gaan uh, zo, uh, zo hard mogelijk ons best doen. Ja. We gaan zo met de uh, intro meelopen. Dus dat uh, wel, wel gezellig denk ik. Maar ja, ik ben al heel poos niet geweest, dus ik ben heel benieuwd uh, wat jullie er allemaal van maken. Ja, dat is het eerste jaar dat we meespelen, dus wij zijn ook uh, heel benieuwd hoe het allemaal gaat klinken, ja. Oh, interessant. Ja, ja, dus, uh, Wie zijn jullie dan? Wat doet erop? Oh, dat is... Uh, ja, dat vraag ik me ook af. Wat ik, doet erop? Ja, daarom wij ook. Dus uh, vandaar dat je het wel bent. Oké. Okay. hey uh, ik denk het belangrijkste is dat je het plezier hebt, hè? Ja, dat is, dat is echt het belangrijkste. Dus uh, als we er ook geen zin meer in hebben, dan gaan we gewoon de kroeg in. Een pilsje pakken en uh, dan stoppen we er ook mee. Het gaat erom dat je leuk hebt. Dus, uh, Oké. Okay. hey uh, bedankt. Oké. Okay. Hé, mag ik jullie eens vragen, wat hebben gordijntjes nou met vaste navel te maken? Want ik zie er allemaal gordijnen lopen, maar... In Bergen hebben alles met vasten, of alle gordijnen een beetje maken. Zonder gordijnen ben ik geen kap. Ja, ik... Ik, ik weet het ook niet. Dat de dacht het ik niet, ze zijn niet opgeroeid, maar verder. <laughs> Dat vuiltekens. Dat zijn de C's. Die worden hier jaar gemaakt. Dat is wel het motto van die jaren zijn alles verstaan. Nou, die zijn al een met mijn potten. En uh, ja, het, geld ervan, het kost allemaal drie euro geld voor gaan naar de stichting van zijn avond. Nou prima, dan uh, koop ik er een. Ja, oké. Ik zie de burgemeester ondertussen al op het podium staan. En die gaat zo de prins uh, ontvangen. En die komt uh, in een hele grote wagen komt die eraan. Dat was een lekkere knal. Een soort olifant. Of is het een varken? Ik kan het niet zien. Een varken! Nou, hij staat lekker te dansen. Op zijn varken. En een boer erop, op de varken. De prins en de naam staan erop. En het uh, varken beweegt natuurlijk. En het boer ook. Maar ah, ik vind het prachtig om te zien, zeg. <laughs> Hoe gaat het? <laughs> en ze mogen niet harder dan 11 kilometer per uur. Dat verklaart ook waarom ze er zo lang over deden. De achteruitgang van het, de prinsenwagen gaat open. Er komt een laddertje uit. En de boeren die pakken het laddertje en die zetten hem op de grond. Zodat mensen kunnen uitstappen. Nog een laddertje. Boeren pakken een ander landje en lopen ze er om de wagen heen, zeker om de Prins te laten uitstappen. We nou, stappen al mensen uit de prinsenwagen. Ah, de lange ladder is voor uh, de prins. Het podium is nu helemaal vol met uh, narkes. Ah, daar klimt de prins naar beneden. Die zal straks het podium wel bestijgen. Opa's, oma's, kinderen, beste krabben. Gaat het goed in de beste binnenstal van Nederland? Het zijn niet alleen de staldeuren, het zijn niet alleen onze gebouwen, het zijn niet alleen de straten, maar het zijn bovenal de mensen, jullie, die maken tot wat we zijn de beste binnenstal. Is het een goed idee om het gezag over leut en gein in handen te geven van de hoogheid? Ik kan dat als burgemeester alleen maar doen als ik gesteund word door jullie. Moet de hoogheid de baas worden van het krabbegat, de leut en de gein? Dan vraag ik... ...een van de weinige ambtenaren die nog werkt vandaag... ...aan mijn bode Ineke van Baal... ...waar is de sleutel? De sleutel wordt ondertussen overhandigd aan de burgemeester. Ik vraag... ...of de hoogheid... ...met de nar... ...en stekenthee... ...en de allernieuwste grootste boer... ...groot werk wil maken... De staldeuren wil openen om het chagrijn en de omgein weg te vegen. En met ons te vieren wat alleen maar hier in het Krabbenkatgat kan. Onze vaste avond. Ik wens jullie heel veel leut en gein toe. Bedankt. De prins krijgt de sleutel van de stad in zijn handen. Met heel veel warmte in mijn boerenlijf en in mijn zondagse gestreken nieuwe bak in de koe, hoe prinseske en onze muzikale burgemeester en zijn charmant vrouwke. Samen met alle krabben hier op de markt. Hartstikke van harte welkom in uw kamerat. Gij oogheid is herzweilen tijdens zijn intocht het krabbegat omgeploegd tot de leutigste stal van het hele land. Hij zal de komende dagen de stalmeester zijn van ons beste krabbegat, aangemoedigd door duizenden krabben. We zijn met z'n allen uit onze winterstalling gekomen om samen met jou een vaste avond te vieren zodat we nog nooit nieuw hebben gehad. Namens alle krabben wensen wij u veel de komende dagen. Waarin wij als beste paard van stal ons weer zullen leiden over uw eigen erf. Zoals we dan jou, van jou kennen sinds vleesjaar. Ik wil u dan ook vragen, hoogheid, om als grootste feestverkeer wat we hebben. iedereen uit het kot te jagen en de zijn te geven voor de komende Vastenavond. Waarbij we zeker. ...alles van stal zullen halen. Omdat we hartstikke blij zijn dat jij hier bent... ...willen we met z'n allen hier op de markt... ...een groot hoera aanheffen... ...voor de Berse vastnavet, ...maar ook zeker voor jou... ...olgeheid, prins Nellis de Derde. Hier voor de piep! Hier voor de piep! Hier de piep! Ach, maar leuk uit... En nu spreekt onze overheid. uit. beste burgemeester, bedankt dat jullie, en toch zeker gij burgemeester, het vertrouwen weer in ons gesteld hebben. In onze eigenste vaste avond. Want, beste krabben, de stad is weer van ons. En omdat niet alleen onze burgemeester ons vertrouwen hebt gegeven... Natuurlijk ook zijn vrouw, zijn lieve vrouw, wil ik even verzoeken haar naar voren te halen. En naar voren te komen, Caroline, alstublieft. Want ook gij hebt ons het vertrouwen gegeven over de stad. En daarom is mij een groot voorrecht om jou een lekker boske blommen aan te bieden. De prins geeft de uh, vrouw van de burgemeester een paar kussen. En... Een neus. Grootste boer, mag ik dan nou aan jou vragen... Om de spelregels van de Vastenavond 2008 alles van stal aan heel de stad bekend te maken. Waarder voor onze nieuwe en nou al geweldige grootste moeig. Elf genoeg voor de Berse Vastenavond 2008. Ten eerste, nou dan met deze jaar wel heel erg vroeg uit de veren moeten komen. ...en er als de kiepen bij moeten zijn, hoeven we s'avonds echt niet met de kiepen op stok. Want wie leuk wil hebben bij het opstaan, moet schapen tellen bij het naar bed gaan. Ten tweede, nou we al een zwarte zaterdag hebben, een witte donderdag. En tegenwoordig ook al een roze zaterdag, moet ervoor waken dat je zondag niet groen ziet, zodat je geen blauwe maandag hebt... En deersdag pers aangelopen zijt. Ten derde. Nou de gemeente. Voor de zeeland nog niet wit. Met wie ze in zeemotten moeten. En de, de spuigaten uit gaan lopen. Terwijl ze zo rijk zijn als de zee diep is. Kunnen gewoon dweilend naar binnen zeilen. We zullen het over een andere boeg gaan gooien. En we laten ons niet meer afschepen. Want het biedt een zee aan ruimte. We zullen niet ten onder gaan. Mijn nou naam tof boven water, want ge thee, het een goede zeeman wordt ook wel eens nat. Ten vierde, als je met de auto naar de stad komt om te dweilen, moet er rekening mee houden dat je niet in mineur raakt. De slagbomen blijven of open of dicht. Je moet er ook niet Sibelink van worden of wat ervoor maken. Zolang de slagbomen van slag zijn kostte Thomas geen geld. Trouwens, als de slagbomen openstaan, kunnen we slag slaan. En moet er niet te veel over bomen, dat je gratis kunt parkeren. Want dan zouden we wel eens een nekslag kunnen krijgen. Ten vijfde, nou de gemeente en gezeet, dat we er 10.000 nieuwe inwoners bij moeten krijgen, om alle nieuwbouwprojecten te vullen, is het aangeraden, deze jaar nog eens lekker samen, met al uw eigen krabben te gaan dweilen. Nou het nog ken, zal ik maar zeggen. Want voordag het wit ben ik straks aan het weiden met een bananenblusser, een bessenbindig, een losse kop, een telepetaan... een smorvretig, een stijlorg, een peensteker, een bonenpikker of een padknauwer. Maar dan moet je mij zo denken. Een engst had ook wel eens een nachtmerrie. Ten zesde. Nou truit een hemel en niet die van het achterom een engel op de markt is afgedaald, moeten niet denken dat het uw reddende engel is. En als er onverhoopt een engeltje daarover uw tong piest, dan weten dat het dak gesloten is, dus dat er wat anders aan de land is. Ze hebben daarom eens de koei bij de orens gevat en heel de kiet gebouwd. Het is er trouwens niet toegestaan om van de engel een duvel te maken. Houd er rekening mee dat als het feest is afgelopen... ...in een engel, dat je dan moet opduvelen. Ten zevende. De krabben van de Berse plaat... ...motten deze jaar niet te veel deur zakken... ...nou de regenhuis ook al aan de deur zakken is. Ze moeten zeker ook niet de moed laten zakken, denk. Want als er ermoeie is op stal... ...dan is er ermoeie overal. Ten achtste. Nou het krabbengat door de, de nieuwe Berse Nave binnenkort... dadelijk, subiet al in 2023 weer met het water verbonden zal zijn, raai ik u aan om daar te gaan wonen. Met al dat water zullen om eens kunnen dweilen. Koppers zullen niet in de boot genomen worden en als je er snel bij bent, valt het niet tussen de kaai en het schip. Er zijn er al een op, wisten kieken, maar die vonden het een pot nat. Het is misschien iets voor de bewoners van de Bersepad. En negende. Als je met de vastavond boodschappen moet doen, kun je misschien maar het beste naar de Rosada. Ik zal er niet om liegen, maar die is één zondag per week gedurende 52 weken open. Werd ouwe leer lezen. er geen boodschap aan, maar het is zo. Je kunt er kleine boodschappen doen, maar als je er zelf in pezant uw eigen grote boodschap achterlaat, krijg je korting, al is het van mijn. Ten tiende, het is verbooi je je eigen bedreigd te voelen met de vaste Ik kan alle krabben verzekeren dat je met de vaste avond hartstikke veilig kan gaan dweilen. Zorg heftig dat je geen kippenvel krijgt als er een koei te gazen wordt genomen. Pas op voor stekelveikens en wit dat blaffende honden niet bijt Ten elfde, nou we deze jaar de boer op gaan. Is het verbooien perden in de rol te kijken. Aantje de voorste te speulen. Hoe eigen stierlijk te vervelen. Voor gaas te gaan. Hoe even te laten koeieneren, De bokkenpruik op te hebben. Of over het paard getild te worden. Zeug dat uw kop niet op vol slaat. En dat er als een kiepe bij zijt. Want we halen alles van stal. God, de boer. Hartstikke bedankt dat je de spelregels voor de komende vastenavond aardfeer en uitgeleend aan heel de stad. En beste krabben. er staat nu ons niks meer in de weg om weer een buitengewone goede vastenavond van te maken. Ik wil u dan ook allemaal vanuit en naam bevelen om uw stalpotten in beweging te zetten, het gereel af te gooien en de staldeuren wagens wijd open te gooien. Het is weer vastenavond in het Krabberad. Ach, maar Iedereen staat te dansen op het podium. De Prins, de Naar, de grootste broers TKT en wie nog niet meer?